Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Bijbel vs. Wetenschap. Een lied op middernacht lezen we vandaag. Ze leunde tegen de ruwe steenmuur en hielden zich stil omdat de kleinste beweging al verschrikkelijk pijnlijk was. Maar ook omdat hun voeten stevig in blokken vastzaten en het bijna onmogelijk was om te bewegen. Het was aardig donker daar in de gevangenis, daar, maar de lange, fleske nacht lag nog voor hen. Ze hadden geen idee wat er morgen brengen zou. En misschien zouden ze wel worden gedood. Maar het keken niet vooruit, maar juist terug. Want hun gedachten waren nog vol van de geweldige, heerlijke en aanklijke gebeurtenissen van de afgelopen paar weken. Ze praatten zachtjes met elkaar over alles wat er gebeurd was. En ze waren blij dat ze bij elkaar in de kettingen zaten. Ze herinnerden zich de dag nog levendig dat ze in Filippi waren aangekomen. Twee vermoeide reizigers, die niet goed wisten wat ze moesten doen gaan doen. Maar wel zeker waren dat God hen zou leiden. Op sabbadochtend waren ze naar de vallei tussen de heuvels gelopen, waar de rivier stroomde. En daar vonden ze een kleine groep vrouwen. Lydia hoorde er ook bij. Lydia, voelden we nauwelijks iets uit te leggen, want Lydia's hart was wijd open voor haar Waar het over Jezus. Zij was als eerste tot geloof gekomen. En in haar huis was al snel een plek geworden waar gepreekt en geluisterd werd naar het evangelie. daarna kwamen er ook anderen tot geloof. En kleine groepjes christenen kwamen bij elkaar. Met het verlangen om meer te leren over Jezus. Het was allemaal zo stralend geweest. Wat aan de gebeurtenis met de slavin. Maar ook dat leek een geweldige overwinning voor Jezus. De boze geest was uit haar gedreven en ze was zo vriendelijk geworden, zo anders. Maar haar meisjes waren woedend. Niemand betaalde nu meer voor om een boze geest te horen spreken. Lijkt me een hele rare entertainment. Lijkt me niet leuk om naar te luisteren. Het meisje was een grote verliespost voor hen geworden. En natuurlijk gaven ze de lastige predikers, predikers de schuld. Paulus en Silas werden plotseling op straat aangevallen en naar de rechtbank op het marktplein gesleept, beschuldigd van verstoring van orde. Niemand luisterde naar wat zij probeerden te zeggen. Ze werden gewoon met stokken geslagen en daarna in de stadsgevangenis gegooid, punt uit. Zorg ervoor dat ze niet ontstappen, zei de politierechters tegen een gevangenisbewaker. Er zijn vreemde dingen gebeurd en je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Daar zal ik wel voor zorgen, zei de gevangenisbewaker. In mijn gevangenis gaat er niets vreemds gebeuren. Ik stop mijn voeten in blokken om zeker te zijn dat er niets gebeurt. En zo zaten ze hier stijf, pijnlijk en verbijsterd, want het was allemaal zo vlug gebeurd. Ze niet erg, want er, wat er met hen gebeurde, ze waren wel aangewend. Maar hoe moest ze nu verder met Lydia en de nieuwe christenen en slavina uit nou, weer de boos geest was van de Wenen. We gaan voor een bidden, zei Paulus, want hij wist, blokken en tralies of dikke plafonds hen niet zou kunnen verhinderen dat de gebeden opstegen naar God. Tijdens hun bidden vergaten ze de pijn en de duisternis. Christus zelf kwam dichterbij en stond naast hun in de cel. Christus die veel meer had geleden dan zij en zijn stem had hen naar Filippi naar geleid. Zijn kracht had Lydia gered en had het boze geest verdwenen, laten verdwijnen. Zijn genezing en troostende liefde omringden hen in de gevangenis. Plotseling leek het allemaal zo geweldig, want ze spontaan begonnen te zingen. Ze konden niet anders doen. Luider en luider klonk hun Gevangenen werden wakker van er geen recht op zitten om te luisteren. Niemand had ooit in de gevangenis gezang gehoord. Maar nog belangrijker was het God en er gaat grote kracht uit van het prijzen van God en de Zata kan hier niet tegen. Terwijl het gezang door de gevangenis klonk, begonnen de muren te scheuren, Grendels en sloten begonnen door, ijzeren broken door. En ijzeren deuren vlogen knallend open. Kettingen braken en vielen kletterend op de grond. Plotseling waren de gevangenen vrij, maar niemand liep weg. Niemand was banger dan de gevangenisbewaker, want hij wist, ook, als er ook maar één gevangenis zou ontsnappen, hij dat met zijn leven moest bekopen. De manier waarop de Romeinen mensen te dood brachten, waren afschuwelijk. En vreed, het zou beter zijn om hier te sterven, alleen in de nacht. Hij trok zijn zwaard om zijn eigen hart te doorboren. Toen kwam in zijn hele donkere verkeerde leven hem in gedachten. Waar ging hij heen, kon niet hem redden van de straf der goden. Er klonk een heldere stem in een duisternis. Dood jezelf niet, niemand is ontsnapt, we zijn hier allemaal. De gevangenen kende die stem, dat was de stem van de gevangenen die geen angst kenden voor de dood. En misschien hadden de twee bijzondere gevangenen wel een antwoord op zijn angst voor de dood. Zouden ze hem het geheim kunnen vertellen, hoe hij rust kon krijgen? Breng licht! schreeuwde hij. En terwijl andere gevangenisambtenaren naar binnen renden met lantaarns en de cellen afsloten, haastte hij zich naar de plek waar de stem vandaan kwam. Paulus en Puiltjes stonden bij het licht en beheerschten de situatie. De trillende gevangenen liep viel aan hun voeten. Neer, heren, riep hij: Wat moet ik doen om gered te worden? Sterk en zeker klonk het antwoord. Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Dat was dus het geheim. In de gevangenis maakte hij een wonderschoon. Hij maakte zijn gezin wakker, want er was maar weinig tijd. Paulus en Silas, die vast wel hadden willen gaan liggen om uit te rusten, vertelden hun over Jezus en doopten hen in zijn naam. De naam van de gevangenisbewakers bewakeren mee naar zijn huis. Ze aten samen en waren heel blij. Het was een vreemde geweldige nacht en de ochtend kwam veel te snel. Gerachten hadden zich al door de stad verspreid, angstige politierechters kwamen verschuldigen aanbieden en vroegen Paulus en Silas om de stad zo groot mogelijk te verlaten. Er was echter iets vreemds gebeurd in de gevangenis. En alleen maar omdat twee gevangenen maar God hadden opgekeken en hun pijn de Duitsers God hadden gedacht en geprezen. Drie eenvoudige en belangrijke woorden kunnen je helpen je drie soorten gebeden te hinderen. Vergeef me alstublieft. En dank u wel. Vergeef me, alsjeblieft, en dank u wel. Vergeef me, wijst op de gebeden van brouw. Als we ons iets herinneren dat God verdiend heeft gedaan, mogen we hem vragen om ons te vergeven. En alsjeblieft, verwijst naar voorbeden, als we God vragen te zorgen voordat we zelf nodig hebben of wat anderen nodig hebben. Dank u wel, wijst naar de gebeden van lof en dankbaarheid. Als we ons herinneren wat God ons gedaan heeft, als we God danken en prijzen. Lees en bid je mee Davids dankgebed, ook een gebruik als een gebed. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al die ongerechtigheid vergeeft die alle ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tienheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Probeer een dankgebed in je eigen woorden te schrijven. Een gebed dat je steeds weer opnieuw kunt gebruiken. God bedanken voor de dingen waar je echt dankbaar voor bent. Maar misschien kun je ook wel voor de dingen die je niet zo leuk vindt. Omdat je weet dat het eigenlijk wel goede dingen zijn. En trouwens, goed nieuws. Bijbel versus wetenschap heeft nu een YouTube kanaal. Bijbel versus wetenschap video's. Mijn podcast is er ook op te luisteren. Ik hoop dat jullie zo snel mogelijk gaan kijken voor meer leuke dingen. Tot dan!